Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland, Zweden, Ierland hebben totaal zo'n 400 vluchten van Ryanair geschrapt. De piloten staken voor betere arbeidsvoorwaarden. Ook de Nederlandse piloten van Ryanair mogen van de rechter staken... maar alle vluchten vanaf Nederlandse luchthavens... zoals Eindhoven en Maastricht gaan voorlopig wel gewoon door. De Ierse luchtvaartmaatschappij zet buitenlandse piloten in. De Landelijke Luisterlijn Sensor wordt deze zomer veel vaker gebeld dan normaal. In juni begon de topdrukte. Toen kreeg Sensor 1800 telefoontjes meer dan de maanden ervoor. Over juli zijn nog geen cijfers bekend. Volgens Sensor bellen mensen vaker omdat familie, kennissen en hulpverleners op vakantie zijn en het gevoel van eenzaamheid toeneemt. De Landelijke Luisterlijn draait op zo'n 1200 vrijwilligers en is voor iedereen die zijn verhaal kwijt wil. Meteen al bij het begin van het Amerikaanse voetbalseizoen hebben spelers geprotesteerd tegen raciale ongelijkheid in de VS. Twee spelers knielden en drie staken een vuist in de lucht toen het volkslied klonk. Spelverdeler Colin Kaepernick zette in 2016 de trend. President Trump verwijt de spelers een gebrek aan va vaderlandsliefde. Een kwart van de jongeren die in een supermarkt werkt, zegt dat ze niet betaald krijgen als ze langer door moeten werken. Ook voelen sommigen zich onder druk gezet als ze zich ziek willen melden, ze moeten dan vaak zelf vervanging regelen, blijkt uit onderzoek van NOS op 3 onder 5000 jongeren met een supermarktbaantje. Vanwege het noodweer hebben in Zuid-Frankrijk gisteren zo'n 1600 vakantiegangers een veilig heenkomen moeten zoeken. Dat gebeurde op last van de Franse autoriteiten. Het gaat vooral om kampeerders in de Gare, de Ardèche en de Drôme. Het weer, hier en daar valt er een bui, maar ook de zon schijnt nu en dan. Het wordt 20 tot 23 graden. Tegen de avond op meer plekken regen. Morgen langs de kust nog kans op een bui bij ongeveer dezelfde temperatuur. Zondag wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, ik denk het niet. Ja, Deze tank is uh, twee, twee 4000. Uh, Je hoort Ricky? <laughs> nee, David. Oh, sorry, David, excuus. Er zijn twee tanks, die zitten boven elkaar. Ja, die zijn empty. Er dus is ook maar geen die water zijn binnen. Leeg. Ja, die zijn leer. Nee, nee, dat is jammer. Ja, jammer, ik ja, ja. heb gedacht om een uh, divingschool, ja. in Inside. Oh, dat is helemaal mooi geweest. Ja. Er is <laughs> for, een de, hier in Zandvoort. Het is een voor een attractie voor de mensen. Voor mij is het uh, important dat de tower is, not that we that it's gonna be, uh, Sorry. An nee, doe maar, doe maar, doe maar. Uh, that they not see that we het stelen, want de tower was empty. And, ja, het was leeg de toren uh, ja, en je steelt hem niet, maar je bewoont ja, hem slechts we, we en kijken. je wil er ook nog ja. iets van maken. Yeah, the, the the ja, de surrounding, van people zien dat we see that they are very interested about the tower and uh, ja. I think that they need to be.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 van alles en nog wat. Dus daar zijn we nu nog doorheen aan het gaan. Ja. En tegen de tijd dat we dat een beetje bewoonbaar hebben gekregen. Ja. Dan uh, ja, kijken of het inderdaad... Maar het uh... bewoonbaar, dat betekent dat je dus nu in een soort onbewoonbare situatie zit. Je, ik neem we hebben je... een matrasje en een dekentje. En, uh, ja. Ja. en dat vinden oude... we niet zo erg. Dus maar dat is ook... Met allen, uh, ja. Ja. Uh, dus we ook in de oude vat? studio's van ZTVM. Uh, die zaten ja. Ja. een paar erbovenin, toch? Nee, nee ja. we zaten helemaal beneden. ja. We hebben nog oude foto's gevonden inderdaad ook. Oh, uh, ja. echt waar? Ja. Bewaren hè? Ja, natuurlijk. Ja. Heel goed. Ja, we zijn het een beetje aan het versieren inderdaad nu weer. Dat, ja, heel ja. mooi. Zeker. En oh, dan wou ik uh, even uh, op een hele andere noot. Uh, volgens mij zijn er redelijk wat buurbewoners die soms even langskomen. En die vinden het dan eng als er de hele tijd hondjes bij de deur aanslaan en blaffen. Maar die zijn eigenlijk heel schattig.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 2010, Coca Cola Light, Fanta, Chocomel, kapje boven, stil. <stillborn> daar kun je dus <hantSTAT> aanzien aan de houdbaarheidsdatum ja, hoe lang het geleden is ja, dat ja, daar mensen ja. zijn geweest. Dat, dat Oké. Okay. dingen die gingen in 2001 al over de datum ja, inderdaad. Okay. Dus dat is, nou dat is uh, 17 jaar geleden was dat al niet meer te drinken. En dat staat <heggel> <threat> er dus ook nog steeds. Ja. Ja, heel bijzonder. Is, maar uh, ju, ju, j, jullie zijn dan. Uh,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 En ervoor zorgen dat uh, de hele toren niet alleen wordt behouden, maar dat die veilig wordt opgeknapt. En ja. dat het een uh, publieke functie krijgt. Ja. Ben je, je ook nog een een watertoren heen gelopen? Lijkt me. Ben je al om de watertoer heen gelopen, want er vallen stenen naar beneden. Je ziet aan de zuidkant er grote scheuren in zitten. Ja. Omdat die toer aan het torderen is, aan het draaien is, hè, warm ja. en koud. Dat is volgens mij nou, dat is al een hele oude... Uh,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 en, en wat is dan de planning? Wat, wat denk je dan te kunnen gaan doen? Meer dekens vinden. Ja. <laughs> Meer dekens vinden. Het is een uh, normale krakkerlife. Uh, we fixen uh, we, we fix up. Uh, je maakt het zo in orde dat, dat het, het winterklaar winter wordt. Ja. ja. Last, in de laatste kraak in, uh, uh, in uh, Pelsenoord yeah. hebben, hebben ze elke overgebouwd. Over dan hebben ze met vuur binnengeheidsd. Uh, ja, sterk, sterk aan. Ja, want ik bedoel het moet het moet wel veilig blijven hè. Dat ja, het is, ja, het is ja, het dat is, is het zeker. allerbelangrijkste. En niet alleen maar <laughs> voor jezelf, maar ook nee. voor de omgeving. Nee. a lot of uh, our people uh, we, we are not just three, we are more than three, but we are also working. we, uh, we Je have, hebt een uh, baan Ja, yeah, we we know how to I I can welding, I be machine mechanicur. Maar aan de weekend okay. uh, doe we ik koken. Je bent een technieker.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 Nou, bij deze ja, vraag ik mensen of zowel, dat ze wat water de, zouden uh, kunnen brengen. Want dat kan als als natuurlijk er ook, hè? kleine he? restjes warm eten over zijn, ze nu en dan. Dat precies, precies. Sommige uh, mensen koken toch altijd wat uh, ruimer dan uh, wat ze ja. nodig hebben. Op water, brood en pindakaas kan je makkelijk bekeken maandenlang leven. Dat is geen maar probleem. Maar een warme maaltijd maar is wel heel dan lekker. Dan als je echt hard bezig bent, dan is, het, uh, ja, is dat soms wel eens fijn. Oké, okay. nou bij deze hebben we rest Voor de, de rest, wintermaanden, ja, dekens. Een beetje liefde is altijd fijn, zeg maar, inderdaad. En wat ideeën. En een beetje... Een gesprek nee, ze kunnen dus gerust Volk een keer zelf. aankomen bij jullie en ja, we, gewoon ja. in gesprek e gaan. En en dan oh, ook die zien. Oude, enge verhalen van ja, over overkraakers. Enge... Dat is helemaal niet waar. Nee, nee, nee. Okay. Nou, ik zie jullie nu hier, het is jammer dat we dus vol geen uh, radio <laughs> kunnen zien. Maar uh, jullie, jullie mijn haar gedaan. Ja. <laughs> Speciaal <laughs> voor ons gedaan. <laughs> dat is waar ook. <laughs> radio. Ach, ja. George de spionieren. Ja. Ja. ja, en uh, veel geluk. Dank je wel. Succes en bedankt dat jullie gekomen zijn. Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.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 We hebben 105 passagiers en 70 bemanningsleden. Nou, daar ben ik eerste kaptein, dus ik ben verantwoordelijk dus voor 105 passagiers en 70 bemanningsleden. Veel, hè? Uh, ja, en dan doen we een tweeweekse tocht om er een voorbeeld te geven. En dan gaan we Amsterdam, Antwerpen, Nijmegen, Keulen, uh, Cochum, Koblenz, Rudersheim en dan helemaal door naar Basel, via Straatsburg-Basel...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 Toen had ik een beetje last van mijn schouder en ik ben naar een gieren, gierenpraktijk geweest. Uh, Acupunctuur, ook bij de arts geweest, die hebben doorgewezen naar de visio. Wat ze dachten tot het purgitis was, uh, slijmbeursontsteking in de Nederlandse taal. Uh, overbelasting van, uh, van je spieren. Uiteindelijk bleef het maar doorzeuren. Ik lag toen met het schip in Amsterdam, ben ik even naar de huis, huisartsenpost gegaan.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 Dan hebben we volgende week zaterdag de Amsterdamse Avond op diverse podia in het centrum vanaf 8 uur. Ja. En 12 augustus dan is uh, Bimmer World BMW op het circuitpark Zandvoort. Ook en altijd de, weer een uh, bijzondere en evenement. En de aardak GT Masters op het circuit van Zandvoort. Goed. Bij ons is, ja, uh, is even, even Imka. Imka mijn, mijn lieve Imka, Imka ja. ook gecondoleerd. Dank je. Met het overlijden. Eh... Uh,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 En die vond hij zo leuk, dat wilde hij na gaan bouwen. En dat is uh, met hulp van Hans Molenaar, die het frame heeft gemaakt, is dat gelukt. Er is uh, een mooi doek gemaakt om, het, om het te overspannen, dat frame. En dat werd vroeger dan gebruikt om uh, iedere dag weer uh, opnieuw af te breken, s'avonds. En dus s'morgens weer op te zetten. En je, kon hem op, je kan het frame optillen en dan kan je hem tegen de wind weer in uh, of meedraaien. Dat je in ieder geval goed zit als je binnen zit. Dat is heel makkelijk. Ongelooflijk, en dan, zo ging dat vroeger. Je ja, had geen vaste stroom.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 Nou, wij gaan verder, want zo ging dat vroeger ook natuurlijk. Ja, ging de... dit spraakwater dag... hebben wij eigenlijk helemaal niet nodig. Nee. Ja, maar goed, we, nee, we het gaan het toch maar... weer terug naar de 20, dert, 30 jaren. Want zo oud waren die tenten toen, althans die tijd waren dit soort ja, tenten. Ja, het, de... het is in 1908 is dit, uh, eigenlijk dit stukje geboren. Want had, je had die, uh, die, die, die, die koetsen die het water inreden. En dan was er mooi weer. En dan was het heel druk toen eenmaal de, de trein hier aankwam uit Amsterdam.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 En zo is de eerste strandtent begonnen. En die koffie was wat anders vroeger dan nu. Ja, ook. Ja. ja. Het prut onderin. Ja, ja. Met een hamer kapotgeslagen volgens mij nog. En ja. dan de, een de, Ik heb het in Polen uh, in de begin jaren negentig nog meegemaakt dat ik het zo kreeg. Met, met een hamer werden uh, de bonen kapotgeslagen. En dat ging dan in een glas. En dan kookt water erop. En dan moest je het laten zakken. Nou, Wat ik zo leuk vind. Jullie hebben ook een hele voorraad van de oudheid in die tent nu weer teruggebracht. Ja, uh, dat is een hele speurtocht geweest. De flesjes ja. van vroeger, met ja. kogelflesje. Uh, ja. Zijn dat de dingen de die gedoneerd zijn door mensen? Hebben jullie echt nee, moeten, Michiel, moeten. Michiel heeft het echt zelf uh, allemaal opgeduikeld. Ja. Ze dus we zijn, we zijn samen pad gegaan als hij weer wat had gevonden.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 Dus er uh, zit er echt drinken in. Nou, leuk heel hè? bijzonder. Ja. Als je dat ja. gezicht ziet, de de zand voor het kopje terug, de hele geschiedenis. Ja. ja, ik vind het zelf ook heel nostalgisch. Want het geeft toch wel ik vind, meer jeugd dan al die moderne dingen die er nu op het strand zijn. Ja. Het is, uh, dus jij nu hier in de tent ja. de boel te verkopen, althans uit te leggen en dergelijke. Ja, sowieso. Dus niet ja. te kopen. Nee, Va nee. hij eigenlijk schenkt een glaasje oranje met ijswater. Dus uh, dat is dan lekker. <lacht> ik ik, ik <lacht> dan kan dan ik een op. oproep doen aan uh, de pensioenhouders en de mensen met een uh, verhuren... die gasten uit uh, Duitsland en uit Nederland hebben hier. Van, joh, stuur je gasten hier ja. naartoe. Want hier morgen zien staat ze, hij ook nog. Ja. Morgen staat hij ook nog. Stuur de mensen naar Aanzeestrand Club 12. Want daar staat de tent en dan kunnen ze zich ja. omkleden, foto's maken. Hoe mooi is dat? Ja, hier binnen ligt, ligt de kleding. We hebben hoeden, we hebben... Jurken, rokken, blousjes, van alles. Uh, ook een herenbadpak. Ja, van de jonge thuis. die maar, maar voor de oorlog moest je in driededig blauw, zwart hier over het strand lopen. Ja. op en vest en kombeer. Ja, vandaar ja. Ik ga me zo meteen verkleden, want ik moet in volle naad. Ja. En dat in deze warmte. Ja, erg hè. Ik ga wel in de schaduw en in de wind. Wanneer zijn mensen zeg maar begonnen om in badkleding het water in te gaan? Ik denk dat dat zo rond de eeuwwisseling heel voorzichtig begon met die. Nee, nou, nee, later. 19, jaren. Nee, 198. was ze dat ze dus uit die koets kwamen, hè? Ja. Dus, uh, dan na, hadden ze ook al mocht wat. Ze zien, hoor. Nee, dat daarom. Dus toen waren, dus toen waren dus gingen ze wel al minder gekleed het water in. Ja. dan ja, gingen ze in ondergoed. Je uh, had uh, een badpak van nek tot over je knieën. Ja. Ja. ja. Dat was heel spectaculair. Je mocht niet gezien worden. <laughs> dat was net zeg maar net zo spectaculair als later topless. Maar ja. oh, dat was in de 60's, 70's. Ja, jaren. ik weet nog wel dat het hier gebeurde op het stand. Ze zijn begonnen met bekeuringen Schander. uitdelen. Schander. <laughs> ze begonnen met bekeuringen uitdelen. Maar op een gegeven ogenblik gingen al die bovenstukjes uit. En er was geen houden meer aan. En toen was het klaar. Toen, toen hebben ze ja. het maar opgegeven. In uh, ja, het... het begin van de jaren 80 is het ook hele tijd nog in swing geweest. En daarna ja. was het afgelopen. Het werd steeds ja. minder. En nu ja. zie je het eigenlijk nog amper. Bijna. Dus, uh... Maar het uh, Naakstrand. Die mensen vinden het ook leuk om hier gefotografeerd te worden. Denk zon, ik wel. Zonder kleding. <laughs>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 Ja, dat gebeurt natuurlijk regelmatig bij die toneelverenigingen dat ja, mensen ik, ik, zich de, ik, ik, het lachen ik, moeten inhouden omdat er weer dingen gebeuren die ik, eigenlijk niet in het script ik, staan Ik, ik ja. was een probleemgeval <laughs> ik hield me nooit aan de tekst als ik het naar mijn zin had dan werd het stuk meteen een half ja, uur het was, het was een, ontzettend leuk ja, ja. Het was ook een leuke tijd ja. maar dit hier halen we ook de, met de tent halen we ook de tijd een beetje terug ja, ja. Nee, maar goed vandaag uh, staat hij weer hij staat er morgen goed. ook ja. nog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 Ja. Die het op tafel staat. En, hoe, heet je, hoe heet je ook weer? Uh... En, Engel. Uh... En, Engel uh... ja, en die geeft instructies voor de Bombschuitenclub. En voor zichzelf. Kortom, het is een Zandvoorts feestje hier. Ja, je moet hier Zo kunnen we door. dat wel zeggen. Dat Kom er gewoon naartoe. Uh, volgende week, of aanstaande donderdag tussen 8 en 10 uur. Is de herhaling van deze uitzending. Ga daarvoor naar www.zfmzandvoort.nl. Aan elkaar geschreven. Vul dan de datum en de tijd in.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 Het Ik heb er gewond en ook niet meer terug. Ik hield van die stad. Ik wil daar sterven.